Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bodenbakker met het NOS journaal. SPD-leider Schulz mag van zijn achterban met bondskanselier Merkel gaan praten over regeringsdeelname. Op een partijcongres ging een grote meerderheid van de leden daarmee akkoord. Schulz moet in de gesprekken met Merkel wel alle mogelijkheden openhouden, zoals een minderheidsregering of nieuwe verkiezingen. De SPD verloor in september de verkiezingen en wilde daarom niet regeren... maar Schulz is van mening veranderd toen Merkel er met de andere partijen niet uitkwam. De man die vanochtend in Amsterdam een Joods restaurant aanviel... blijft nog zeker enkele dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van vernieling en poging tot diefstal. Hij wilde ervan doorgaan met de Israëlische vlag uit het restaurant. De verdachte is een 29-jarige asielzoeker met een tijdelijke verblijfsstatus. Hij had een stok met daaraan een Palestijnse vlag bij zich. Daarmee sloeg hij de ruiten van het restaurant in. Een Amerikaanse oud-agent is veroordeeld voor het doodschieten van een ongewapende zwarte man. Hij kreeg 20 jaar cel. De witte agent uit South Carolina schoot het slachtoffer in 2015 vijf keer in zijn rug... toen hij er vandoor ging nadat hij was staande gehouden vanwege een kapot remlicht. Volgens de rechter was dat doodslag. De agent zegt dat het zelfverdediging was... Volgens hem hadden de twee van tevoren gevochten... waarbij de zwarte man zou hebben geprobeerd het dienstwapen van de agent te grijpen. Voor het eerst in vier jaar heeft HEMA weer een kwartaal winst gemaakt. In de maanden augustus, september en oktober bleven onder de streep 4,6 miljoen euro over. Dat is vooral te danken aan internet en winkels in het buitenland. Vooral in Frankrijk zit HEMA in de lift. In Nederland liep de omzet juist wat terug. Hema zit inmiddels in zeven landen en opent begin 2018 zijn eerste winkels in Oostenrijk. De winkelketen is eigendom van een Britse investeringsmaatschappij, maar die is op zoek naar een koper voor Hema. Het weer, het is bijna overal droog en geleidelijk neemt de wind af. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen geregeld buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NL.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 Daar zijn we weer. Uh, nu met een compilatie uitzending van de eerste voorronde van de Rob Akda Award. Want morgenavond, nee niet morgenavond, zaterdagavond, moet even vennen. De tweede voorronde, want uh, ze hadden iets uh, waardoor uh, de kleine zaal uh, bezet was. En daarom uh, gaat die uh, tweede voorronde zaterdag beginnen. Welkom dus bij deze Alternative Vm op... Uh, mm. 7 december, ik krijg het dus zwart mijn bek niet uit. Uh, maar we begonnen met een uh, lekkere plaat eigenlijk, of eigenlijk een mp3, want uh, platen bestaan eigenlijk niet meer. Pendants en nothing to fear, ze komen uit het Hoge Noorden. En dus zou ik uh, bijna willen zeggen, nou ga er maar voor zitten, want hier is uh, het eerste gedeelte van de compilatie van die eerste voorronde die 10 november is gehouden. En PP-Vision zal ze allemaal aan u voorstellen. Aha, je gaat me toch niet vertellen dat dat de tune al was, hè? Dat was hem. Juist, we zijn begonnen. Uh, nieuwe jaargang van de Rob Acte Awards 2017-2018. Goedenavond, lieve vrienden, muziekliefhebbers van de bovenste planken. En Kom wat naar voren, want de eerste artiesten van vanavond zijn ook alweer zeer de moeite waard om te beluisteren, te bewonderen, te besnuffelen, et cetera. Dus doe er je voordeel mee en kom wat naar voren en juich deze mensen toe. Want voor het eerst, sinds ik mij kan huigen bij de Rob Acta Awards, is de aanvang om half acht s avonds. En dat doet me deugd dat u in ieder geval met z'n allen de weg naar ons feestje hebt kunnen vinden. Um, we krijgen vijf bands, ook dat is nieuw. Er zijn nog wat veranderingen, maakt niet uit, want waar het allemaal om gaat... is natuurlijk dat we kunnen genieten van prachtige, prachtige live muziek. en Volgens mij ook weer een zeer gevarieerd aanbod. En dat maakt ook alweer die Rob Acta Awards natuurlijk zo... Lekker om te bewonderen, te bezoeken en bij te zijn. Um, ik ga nu beginnen met het aankondigen van de band. Want gaandeweg de avond ga ik je nog veel meer vertellen. Maar deze heren staan te popelen om te beginnen. En u staat, hoop ik, te popelen om het allemaal te beluisteren. En deze eerste artiest van vanavond heeft als kind nog overwogen om brandweerman, astronaut of, uh, wat was het, formule 1, koel, oh nee, dierenarts uh, te worden... Maar dat is het niet geworden. We gelukkig kunnen we vanavond genieten van zijn prachtige muziek. Door het betoverende gitaarspel van zijn vader... koos hij ook om het snare instrument te gaan bespelen. Hij ging naar het conservatorium, was 24-7 met zijn instrument bezig... en begeleide eh, niet de minste artiesten als Candy Dulver, Boris Whalen en anderen. En daardoor kwam hij ook op, bij zalen terecht als de Heineken Musical, Nancy Jazz... Ja, doe even, kom, ga even door. Kom. De wereld uit door was hij en bij 3FM... Maar nu heeft hij gekozen voor het metier, en het is een metier, van zinger, songwriter. En vanavond, dus hier bij ons, bij de Rob ACTA Awards. Geef hem een enorm applaus. Hier is Raoul Michel! Alle aankondigingen dus. Maar ik heb geen zin in dit gevecht met jou. En baby, ik ook niet dat ik mijn eigen graf nu graag. Maar je vraagt wel vaak of ik nog van je haal. Let maar niet op mij, ik ben het even kwijt. Je weet dat ik het niet meen, ik ben een heikel op zijn tijd. Dus bied ik nog een keer mijn excuses aan. Voor alles wat ik jou heb aangedaan. Wil je me? Of doe ik je pijn, ligt alles aan mij? Of laat je me vrij? Ik ben wie ik ben, maar wil je niet kwijt. Ik kan je nu niks beloven dat heb ik al te vaak gedaan. Oh, oh, oh, oh. We komen dit vast te boven, we hebben hier zo vaak geslaagd. Oh, oh, oh, oh. Net als toen. Ik kom weer terug, dus laat me gaan Je bijtje steekt vast in de herinnering Zie je niet dat het nu anders is Het geeft niet dat jij verlangt naar hoe het vroeger ging Maar die tijd is nu geschiedenis Het punt zijn we voorbij, is verleden tijd je bent een vrouw voor mij. Deed tot die ik nog een keer mijn excuses aan. Want we beginnen nu van voor alwaar. De eerste act van de eerste serie Roep Agda Award uh, is alweer geweest. De eerste voorronde, want daar uh, zijn we weer bij. En de man met wie ik uh, ga praten is Raoul Michel. Nederlands Yes, dat klopt. Bewuste keuze? Ja, heel bewust. Uh, uh, ja, waarom? Uh, ja, goede vraag. Uh, nou, ik schreef voorheen altijd in het Engels. Uh, en toen zeiden in het afgelopen jaar zeiden verschillende mensen tegen mij... Probeer het eens in het Nederlands. Uh, ja, en na, nadat mijn producer, die mijn plaats straks gaat uh, opnemen, het ook zei... Dacht ik, oké, okay, nou laat ik, het, uh, laat ik het eens proberen. En toen is het eigenlijk uh, begonnen, in Nederlands te schrijven. Ja, uh, want... Ja, jij maakt ook onderdeel uit, dat noemen ze dan op Facebook, zo'n mooie groep, de Haarlemse singer-songwriter-circle. Daar ben je ook al redelijk actief in. Ja, ja, ja klopt. En uh, ik speel regelmatig in Barboef, uh, akoestisch, Gisteren nog to toevallig, een, haar een kroeg in uh, Haarlem. En een paar keer in Steels in Café Briljant dan, waren dan die avonden. Ja, dus speelde ik ook regelmatig. Het zijn mooie uh, plekken om uh, gewoon uh, lekker te spelen. Zeker, zeker. En dat is dan vooral akoestisch geweest. En ik hoop dat ik vanaf nu een beetje meer met bento kan spelen, want dat is het tofste wat er is eigenlijk. Ja, wat is het doel? Bevrijdingsfestival 2018 openen. Oh, dus, dus je, gaat ook echt, uh, je komt hier niet voor de appels en de peren of uh, bananen in ieder geval? Nou kijk, het enige wat wij kunnen doen is het beste doen, geven wat we hebben. Ja. En nu is het in handen van de jury en, en de concurrentie. En ik hoop dat we het winnen. En ja, we, we hebben volgens mij uh, alles eraan gedaan. Uh, de ervaring blijft natuurlijk altijd leuk als je in een, uh, in een zaal als deze kan, blijven, uh, kan, kan spelen. Het is wel de kleine zaal. Ja, zeker. En uh, het is wat ik zei, ik was al heel blij dat ik uh, de nummers nu uh, voor het eerst eigenlijk met deze bezetting kon spelen en elektrisch. Dus dat, dat was al eigenlijk voor mij een heel mooi moment om, om, om dat te, te doen. Nu, nu heb ik begrepen dat je ook met de, met de band bezig bent om, om materialen op te gaan nemen. Wanneer moet dat het levenslicht gaan zien? We gaan in januari de studio in. In februari komt het hopelijk, als het allemaal lukt, de eerste single uit. April de tweede en dan ook de EP. Ja, um, ik kan me voorstellen, zo'n... Zo uh, in Haarlem als muzikus en als muzikant bezig zijn. Dat, dat, dat is toch, toch altijd wel even een beetje... Ja, misschien wel sappelen, denk ik. Of, of valt dat wel mee? Hoe bedoel je sappelen? Wat is... Nou, in de zin van hè, studio zoeken, uh, studio-materiaal uh, uh, opnemen. Uh, dat, dat, is, dat gaat ook niet allemaal vanzelf. Nee, toevallig heeft Haarlem nu een hele mooie studio erbij. Van Bart Wagenmakers, Excelto Studios. Daar ga ik niet opnemen, maar uh, ik had het eigenlijk al rond bij uh, een jongen in... Rotterdam, Jasper Zuidervaart, die gaat het produceren. En ik ga een helmbreker opnemen. Dus dat is een, een van de mooiste studio's volgens mij in Haarlem. In, in Nederland. Nederland. Oké, okay, dus, dus, dus je bent wel goed of in ieder geval flink bezig om, om het ook onder de aandacht te brengen. Ja, absoluut. En uh, ja... Dat is, de muziek is één deel en de andere kant is de social media en op YouTube krijgen. En, uh... Dat is heel mooi, want uh, als we dan het gesprek gaan afsluiten... ...dat is een mooi bruggetje om uh, te zeggen waar ben je dan op te vinden. Ja, mijn website is raoulmichel.com. Dat is R-A-O-U-L-M-I-C-H-E-L. -E en verder ook op Facebook, raoulmichel, Instagram, Twitter... Uh, ...alle social eigenlijk, YouTube ook. Uh, ik heb dus nog geen plaat, maar in februari hopelijk... Uiterlijk maart komt de eerste single uit. Goed, dankjewel. Dankjewel. Dus wij zijn alweer toe aan ons laatste liedje, Ik vond het heel tof dat jullie er waren, dat jullie al zo vroeg zijn gekomen om dit te zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en uh, heel veel plezier bij de volgende band. Dit is welkom in de wereld. Want je bent geen held en je denkt alleen maar aan jezelf. Maar doe je best eens voor een ander, dan zul je zien dat dat verandert. Toen je dacht dat het ging om jou viel, wat dacht je zei. Welkom in de wereld, waar niet alles om jou draait. Welkom op de plek waar je mee begonnen bent. Welkom in de wereld, welkom in de wereld. Welkom in de wereld, waar je alles om jou draait. Welkom op de plek waar je mee Het zou een wonder zijn als je rekening kon houden met degene die naast je rijdt. Maar misschien is het te laat om te denken dat het overgaat. Het maakt niet uit wat we proberen, je gaat het toch nooit leren. Heeft u gedacht dat het om jou ging? Wat dacht u zelf? op in de wereld alles om jou op de plek waar je mening Welkom Welkom in de wereld. Welkom de wereld. jouw op de plek waar je mening onbehoorlijk. Welkom in de wereld. Welkom in de wereld. Waar je mening ongehoord blijft. Welkom in de wereld, oh, oh, oh. welkom in de wereld. Oh, oh. Welkom in de wereld, waar niet alles om jou draait. Welkom op de plek waar je mening ongehoord blijft. Welkom in de Vanavond, het is in feite, erop op acte is begonnen en ik wil nogmaals een enorme applaus voor Raoul Michel. En zijn fantastische band natuurlijk, zijn vierkoppige begeleidingsband. Uh, 2018, las ik in de biografie, komt de eerste plaat er aan. Heb je daar wat over gezegd al net of niet? Ja, maar De titel, mogen we die alvast verklappen of is die er nog niet? Als ik hem weet, ja, nou vertel eens... Oh, je hebt nog geen titel, kunnen we er een prijsvraag van maken? Ook? Of... De beste titel wint iets. Wat... Nou, misschien een CD. Een... Ja, Oké. Okay. Wanneer? Wanneer kunnen we het verwachten? Dat is misschien wel een. Hallo. Neem deze. Ik ga in uh, januari de studio in, begin volgend jaar. En hij moet april uh, in zijn geheel uitkomen. Februari komt de eerste single uit. En dan in april de tweede en gelijk de EP. En dan ga ik hem hier releasen. Dus zie ik jullie daar. Alright, cool. Mooie laatste woorden, inderdaad. En, en tot dan. En je kan het natuurlijk allemaal volgen via de sociale media. Lijkt me niet zo moeilijk. Iedereen weet weg die richting op wel te vinden. Ja. Oh ja. Verder zal het gaan. We hebben een lekkere start gehad net met de eerste band van vanavond. We zullen verder gaan. Ah, ik, ik, ik denk, ik ga die tijd vol voordat nummer 4 er is, maar gelukkig, er. daar heb je hem. Um, ze komen uit Haarlem en werken keihard om goede muziek te maken. Ze zijn niet zozeer met de randverschijnselen bezig, zoals sociale media, et cetera, wel nee. Zoals ze zelf zeggen, we play a different game, clambering the shoulders of giants, fighting... The good fight. Ze willen rokken op elk podium in Nederland. En ze willen jullie erbij betrekken. Vandaar dat ze hier vanavond bij de Ropactawoord zijn, jullie hoeven alleen nog maar naar voren te komen. Kom op, geef een applaus for... Se voor Seans! Kom voor geen tijd voor. Yeah. Tijd. Hey, wij zijn Seans en dit is wat we doen. Band, want uh, er is natuurlijk iets aan de formule ook uh, gesleuteld bij de Rob Akda. -woord. Er zijn geen zes bands meer in een voorronde, maar vijf. Dus ja. twee van de vijf, en dit is de tweede van de vijf bands die optreden: Seans. Dat klopt, hè, heren? Ja. ja. Hi, man. Hi, jongens. Uh, Ronnie en Marnix, daar heb ik het uh, genoegen mee om even het uh, gesprek uh, mee op te nemen. Uh, want uh, het was uh, pittig wat jullie lieten horen. Oh, ja. Ja, ja. <laughs> ik denk, uh, ja, het was zeker pittig. We hadden natuurlijk net een singer-songwriter. En dan komen wij er even achteraan. En dan is het wel even een, uh, een beetje een... Uh... Be be ja, bewuste uh, stijl uh, gekozen? Nou, Toch een beetje naar de helft? We hebben uh, hem gewoon zo gekozen. En uh, we zijn uh, achter een uh, singer-songwriter gezet. Dus dan, uh... ja, maar ik bedoel gewoon jullie eigen muziek. Is dit een beetje de, het handelsmerk van Seance? Oh ja, zeker. Ik denk uh, vanavond heb je het wel... Uh... Het is wel onze muziek. We hebben wel neergezet een beetje ons uh, spectrum, een beetje zacht, een beetje hard. Een beetje ertussenin. Dus uh, ik denk qua song zeker. zeker. Waar komt die voorliefde voor uh, vandaan? Sorry, waar komt die wel? De voorliefde voor, de, voor deze stijl van muziek? Uh, het, is, het is gevoel. En um, er zijn heel veel bands die hard spelen, en, maar hard wil niet altijd zeggen gevoel. En... Um, dat je, dat je, soms kan je met heel veel, met heel veel gevoel spelen en er wordt er alleen maar harder van. Ja. En uh, dus het is bij ons ook niet altijd even netjes, maar het is gewoon gebaseerd op het gevoel. En dat zie je gewoon bij, uh, ja, weet je, wat, muziek is een grote familie en het wordt doorgegeven op elkaar. En als je luistert naar de juiste muzikanten, dan krijg je het gevoel dat dat, dat belangrijk is. Dat idee krijg je mee. Uh, heb jij dan ook een uh, wat muzikale achtergrond of ben je ermee bezig? Een uh, opleiding uh, toe aan het volgen? Nee, ik ben heel erg tegen muzikale opleidingen eigenlijk. Het is eigenlijk één grote speeltuin. Een bandje is een muzikale opleiding, vind ik. Ah, Oké, okay, dus, dus gewoon autodidact. Ja, precies. Zo, zo leer je het. Daar leer je het meeste van, uh, vind ik zeker. In uh, dit soort avonden helpt dat dan ook als je van, uh, van uh, die mensen die daarboven in, uh, in, het, in het zaaltje zitten, daar een beetje uh, de, de oordelen te vellen over, over jullie als band. Nou, ik denk het wel. Je krijgt altijd uh, mensen met ook vanuit hele andere achtergronden qua muziek. Uh, dan krijg je een, uh, iets te horen, weet je wel, en het zijn wel mensen die erover hebben nagedacht, dus niet een random mening. Ik denk dat je er altijd wel iets mee kunt, zeker weten. En in hoeverre heeft dat uh, jullie nu gebracht tot waar jullie nu zijn? Het ja, is de eerste keer eigenlijk dat we aan een muziekwedstrijd meedoen. Ik zei er ook halverwege iets over van, oh ja, het is raar, muziekwedstrijden zijn raar, want het is kunst en je moet er geen wedstrijd van maken. Het was ook een heel ding of wij dan nou wel mee zouden doen of niet. Ja. Ja, wat heeft het toe bijgedragen om het wel te doen? Uh, Uiteindelijk hebben we gewoon gezegd van het is gewoon een leuk feestje, het is gewoon een leuke avond, het is gewoon een leuk optreden, je kan in de patro spelen, het is gewoon lachen. Weet je wel. dus je moet ook gewoon voor de lol blijven doen, al is het een wedstrijd. En als je dat gewoon een beetje vasthoudt, en volgens mij lukte dat wel vanavond, in ieder geval ik had het naar mijn zin, dan uh, weet je, heb je gewoon een leuk optreden of het nou een wedstrijd is of niet. Dus ik... Want die ervaring neem je natuurlijk mee. Ja, ja? Um... ja Dit jaar wel... Uh... Ja, wel lekker gespeeld. Hier en daar, Amsterdam, Haarlem. Uh, we zijn al meer geweest. al door geweest eigenlijk. Dat is. Maar uh, well, ik weet niet eens meer heel de veel. veel Gewoon nou, een beetje in de buurt hier Noord-Holland, Zuid-Holland hebben we uh, rondgespeeld. En dan is het de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk uh, ja, volgers uh, daarin uh, in overtuigen van, uh, van de muziek die jullie brengen natuurlijk. Ja, hallo, Haarlem. Rijstje <laughs> even goed. Ja, het is een beetje lastig, want. Um, het is niet de allermakkelijkste muziek, niet dat het per se heel moeilijk of ingewikkeld is, maar het is niet gepolijst, het is geen product dat helemaal af is. Dus het is muziek waar je, wat je misschien niet na één keer heel erg leuk vindt, maar wat ik zei eerder al, het gaat om het gevoel en er is een niche voor, en die proberen we door gewoon zoveel mogelijk op te treden, iedere keer een paar mensen erbij te halen die zeggen van, oh, maar dit vind ik wel leuk. Het hoeft voor mij niet allemaal maar een genre per se te zijn of een product. En dan... uh, nog even voor de mensen die dit gesprek hebben gehoord, uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? op uh, Facebook. Facebook, we, zijn, uh, we hebben een nummer op Spotify staan. Oh ja, dus als je Seans op Spotify zoekt, dan staat daar ons singeltje eigenlijk uh, op. Het nummer heet The Hedonist. Ja, vette track. Daar openen we ook mee vanavond. Dat ging een beetje mis alleen bij mij. <laughs> ja, maar... Dus ook... goed, uh, goed worden. Ja, is goed horen. En Spotify is het enige of uh, nog meer? Uh, ja, www.seansmusic.com, Facebook, Instagram. Dat soort dingen. Ja, het is... Zij ja, als music op internet intikken en dan krijg je sowieso vijf uh, hits, Facebook, Insta. Het is niet belangrijk, is, je moet gewoon live komen zien. Weet je, hou houdt in de gaten, hou je kroeg in de gaten. Vraag aan ga je nou kroeg leuk. of wij komen dat spelen, dat nou soort leuk. dingen. Dan gaat het eigenlijk meer om dan de... Gezellig. Dan om dan de Gezellig. Gaan een lekker biertje doen. <laughs> Oké okay, jongens, dankjewel. Yes, graag dankjewel na. ja. Dit is het laatste nummer alweer. Thanks voor jullie uh, aan het luisteren. Het is zo raar iets, zo'n bandavond met wedstrijdjes en shit, maar... Het voelt niet zo omdat jullie gewoon chill zitten luisteren. Thanks, dankjewel. Woo! Ik zag bijna de monitoren opstijgen. Dames en heren, de sessie is afgelopen. Dit was. Sayans! Sinds februari 2015 treden ze op door het hele land. En in 2016 kwam hun eerste EP uit met de onheilspellende titel: Storm Coming.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 Yeah.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 So you're pleasing me Terwijl zoals die band, uh, Lordie zong song. Uh, hard rock. onversnijden hard rock, heerlijk met een uh, hoog entertainment gehalte. Dank jullie wel, General Redbeard.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 de kijk, dan staat de tijd in leven stil. Dan weet ik wel wat ik wil. En dat is alleen maar haar. Maar als ik naar de kijk, als je stiekem met me stilt, Dan weet ik wel wat ze wil. like me. Uh, erg uh, tevreden met wat ik iets geschreven heb bij de pop over zijn EP. Oh, oh, oh, Joost Wanderen was dit. De oh, oh, oh. Met en ze gaat alleen voor goud. Nou, dat uh, weten we dan ook weer. En ze krijgt toch altijd wel haar zin. En dus gaan we gewoon vrolijk verder, want uh, daarom moesten we hem eventjes ook uh, half over de intro heen, of de outro heen uh, kletsen. Maar dit is de nieuwe fan. En het nummer dat heet Say it. Hey. Floor and I crawled down off the spine from the shore, staying black. The. Show. De nieuwe fan dus. <coughs> dat nummer dat heet Say It. En ja, eh, het heeft, is ook de opmaat. Geloof ik zelfs naar Eurosonic. Daar hebben ze ook iets mee van doen. Eh, de kom het komende Eurosonic. Want eh, daar is het eigenlijk allemaal op, op geënt. Eh, dit nummer Say It eh, trouwens. Eh, dat had ik zo'n beetje half begrepen. Dat ze daar onder andere mee, mee in verband worden gebracht. Exact weet ik niet uh, precies hoe het zit. Want ik uh, word daar ook niet 1, 2, 3 wijzer uit. Als ik uh, eventjes heel snel. Ja, ze staan op Eurosonic -so Euro Noordenslag. Dat uh, zocht ik, dat bericht is uh, van de week uh, geplaatst. En uh, op 17 januari is uh, de band dus daar te zien. Groot muziekfestival in Groningen. En uh, daar ja, dat, dat komen allerlei uh, Nederlandse muziekacts die aankomend zijn en echt uh, wel wat in de melk te brokkelen hebben. Die komen dan uh, daar uh, terecht. Dat sowieso. Tweede voorronde van de Rob ackda wordt. Want we zenden de compilatie van de eerste voorronde uit. En deze band ga je zaterdag zien. Yes, Miss Nomis en Rubberman. He's run, then he's It's going on every day The earth feels small So am I Living just another day Ooh, I'm one step closer To nowhere Heaps both us All see the light Follow what's left to say It's not insane when we feel the rain again He's a rubber man He's a rubber man, rubber man Street. The ghetto ain't black no more Still they got nothing to eat Through the rubble Rising Nothing anymore Protests about insignificance Always put in the store Everybody's talking From Montreal to be rude They don't know how They are just looking That ain't no good Trouble ain't gone, trouble ain't gone Surely nothing's changing to find out a model's womb But why decide that it's also inside It's how so it's been, I'm sure you have a bad decision Now trouble ain't gone, trouble ain't gone Trouble, gone. trouble ain't the gone, the president still yes, has that, bom that bomb yeah. Trouble ain't gone, trouble ain't gone I would like you to stay, but I can put you to run Model say